afgelopen jaar. Groetjes! Groetjes! En jij ook een fijne jaarwisseling alvast. Q -music. Tijd voor het nieuws van 5 uur stipt op Q-Music. Goedemorgen. Nederland moet onmiddellijk de fouten rechtzetten... die zijn gemaakt met chipbedrijf Xperia. Dat zegt het Chinese ministerie van Handel. Ze willen dat alle hindernissen worden weggehaald... om de stabiliteit van de wereldwijde chipmarkt te kunnen garanderen. De Chinezen noemen de houding van Nederland... koppig, onverschillig en onverantwoordelijk. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Odessa... zijn zeker vier mensen gewond geraakt, onder wie drie kinderen. Ze zaten in een flatgebouw dat werd geraakt door een drone. Volgens een Oekraïense legerchef is het opnieuw bewijs... dat Rusland burgers als doelwit ziet. Rusland voert al langer aanvallen uit op Odessa, die zijn vooral gericht op de haven en de energievoorziening. In de wintersportgebied in Tirol is een Duitser mishandeld door een groep Nederlanders, meldt het AD. Hij werd onder meer in zijn gezicht geslagen met een skischoen. Het is niet voor het eerst dat Nederlanders zich misdragen op wintersport. Op tweede kerstdag waren ook Nederlanders betrokken bij een grote vechtspartij in een apreski-bar ergens anders in Tirol. En Amerika heeft een droneaanval uitgevoerd op een cocaïnefabriek in Venezuela. Dat heeft de president van Colombia bevestigd. Het zou eergisteren al zijn gebeurd, maar de Amerikanen wilden toen geen details geven. Volgens de Colombiaanse president gaat het om een fabriek waarvan ze vermoeden dat er coca-pasta werd gemengd om er cocaïne van te maken. Er zijn geen slachtoffers. Het weer van Weer Online. Het kan vriezen aan de grond en daarom geldt bijna overal code geel voor gladheid. Later vandaag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog, maar aan de kust wel veel wind. En tot zover het ANP nieuws Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot met oud en nieuw. Fout en nieuw. Music. Mattie en Marieke, de pre-party. Een hele morgen, Luc van de Redactie hier. Mattie en Marieke de pre-party voor de allerlaatste keer dit jaar. Oh, wat een emotioneel moment. Nee, natuurlijk niet. We gaan er gewoon een feestje van maken met nu M, de Rivers of Babylon. is fout en nieuw. Dat je er bent. Zo op de laatste dag van 2025. Ja. Ik wens je een hele fijne jaarwisseling toe. En misschien tot vrijdag. Of Ach, niet. nou, tot vrijdag weet ik niet. Ik denk dat ik dan ergens met een enorme drugskater op een bank lig. Ik weet niet waar. Een ondefinieerbare bank bij iemand anders. Uh, maar vrijdag sla ik heel even over. Maar deze laatste ochtend van het jaar kon ik niet zomaar voorbij laten gaan zonder een uh, pre-party. Ik zou zeggen, een hele, hele morgen. Ben je aanwezig, is mijn vraag. Luc van de redactie. Aanwezig. En wie er ook bij is, is Quinty. Quinty, goedemorgen. Hé, hey, hey. goeiemorgen, Luki. Morgen. Wat fijn dat ik je dit jaar nog even spreek. Ah, dat vind ik leuk. Uh, ik heb alweer pech gehad met mijn vrachtwagen. Nee. Het is alweer opgelost, oh. maar uh, we komen de dag wel weer door. Nou, dus normaal zou je zeggen, breek de week, maar breek het jaar. <laughs> Met een lekker paad, want een beetje blijheid kan ik waar. Ach, ja, jojo. En alvast een hele fijne jaarwisseling lieve. Doei, doei Jij ook lieve Quinty, fijne jaarwisseling. Rowin, goedemorgen. Morgen Lucie, weer. We uh. Al Alvast een goed uiteinde jongen. We <laughs> rammen nog één keer even het land in. En daarna gaan we gauw nog even een uurtje slapen. Ja. Maar eerst, bonken met die zooi. <laughs> Lekker Robin, fantastisch even om je toeter te horen. Hele goedemorgen. het is uh, fout en nieuw op Q-Music. En uh, deze track die ik nu voor je ga draaien... ja, ik zou hem niet willen omschrijven als fout. Ik vind hem fantastisch, ik vind hem prachtig, ik vind hem mooi. Ooit geschreven door Guus Meewoers, maar nog mooier in de uitvoering van Hero. Het is Q-Music. Het is toen ik je zag. En ja, meezingen mag. Ik dacht nooit aan morgen...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 Zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was toch niets in staat. Nu ben ik dag en nacht en zon dat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet, dat kun je ook niet weten.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 En verandert de ander, en dit is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten, wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten, ik heb je pas een keer ontmoet. Met Q-music en de beste hits uit het foutuur. Fout en nieuw. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York. Vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep. Little town De Voice en uh, New York, New York, New York. Ik vond het wel lekker die blazers. Yo. De hele goedemorgen, het is uh, bijna tien voor half zes. Fout en nieuw op Q-Music je naar luistert. Luc van de redactie hier. En over New York, New York gesproken. Het zou zomaar kunnen zijn dat je vandaag nog gedacht hebt: Weet je wat? Start spreading the news. Ik ga er vandoor. Ik vertrek. Het hoeft natuurlijk niet per se uh, New York, New York te zijn. Het kan ook iets zijn zoals uh, Zuid-Afrika bijvoorbeeld, dat je daar vandaag naartoe gaat. Of zoals Tim. Tim die stuurt een appie. Goedenavond vanuit New Orleans. Hé hey Tim, goedenavond. Goed dat je luistert, man. Jordi is erbij. Laat hij weten via de app. Goedemorgen, daar zijn we weer. Het laatste ritje van het jaar. Natuurlijk met Q. Fouten nieuw door de speakers. Alvast de beste wensen. Jordi, jij ook? Uh, dan is Laura nog druk in de weer. Die zegt... Goedemorgen, Luc. Ik ben ook alweer van de partij. Druk bezig om alle hapjes voor alle schalen te maken... die besteld zijn voor vanavond. Maar dat is geen straf met jullie op de radio, alvast een al mooi 2026 geweest. Ja, ik vind het altijd heel interessant bij deze feestdagen. Dus eerst met kerst en dan met oud en nieuw. Dan denk je al snel aan iedereen die vrij is. Maar ja, er zit ook heel veel werk nog in oud en nieuw. Mensen die zoals Laura hapjes schalen maken. Nog even de laatste post rondbrengen. Misschien moet je wel gewoon werken in de zorg. En uh, zit je helemaal niet met uh, een feestnummer zo meteen op de bank... en een glas champagne en een, een hoedje op je hoofd iedereen weer anders natuurlijk. Uh, Mitchell, die heeft wel een heel erg... Um, klassiek beeld voor zich. Dus kijk of ik zometeen Mitchell nog kan bellen. Mitchell, versprillen als je luistert. Ik ga je zo meteen proberen te bellen. Of het lukt als een tweede. Maar het uitzicht is super. Hij stuurt namelijk... Morgen, Luc, we zijn weer begonnen. En daarin uh, bijgestuurd een foto. Met misschien wel... Een miljoen oliebollen. Ik zie misschien een miljoen oliebollen en die worden flink gebakken. Die gaan later vandaag denk ik ook verkocht worden. Ik moet zeggen, ik heb nog niet heel veel oliebollen gegeten. Ik ga denk ik voor vanavond voor een klein feestje toch wel weer een, een paar halen. En even kijken zometeen misschien of ik in kan checken bij Mitchel om uh, te kijken hoe het met hem gaat. Fout en nieuw, dus je hoort alleen maar de beste muziek uit het foutuur. Ik ga Ace of Base voor je draaien, All That She Wants. En je hoort René Vroger nog met Just Say Hello. Nu even een heel klein mini-pop-quizje, want daartussenin zit een track gepland. En ja, ik ga een heel kort fragment laten horen... en misschien dat je dan weet welke het is. Maar die kans, ik schat hem klein. Oké, okay, luister mee. <coughs> Jongens, kappen, kappen, kappen! Dankjewel. Uh, deze ga je zometeen horen. Luister heel goed, het is een moeilijk quizje. Barbra Streisand. Welke is het? Nog even één keer voor de vorm. Welke ga je zo meteen horen? Barbra Streisand. Ja, dat is niet te doen. Blijf maar gewoon lekker luisteren ooit zometeen. Na Ace of Base op Q Music. Dit is all that she wants. Fout en nieuw. Fout en nieuw, Barbara Streisand.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 by last year November And we spent Christmas on our own Hey vroeger En just, just say hello. Ik zou zeggen, just say hello tegen Esther. Zij gaat vandaag werken. En nou ja, eigenlijk is Esther een beetje de cupido van de dag. Goedemorgen Luc. Goedemorgen. Nou, ik ben ook onderweg voor de laatste werkdag van dit jaar op Schiphol. Het is natuurlijk super fijn om de mensen vandaag te kunnen reinigen met hun geliefden. Ja. Dus we hebben er zin in. Hey, fijne uitzending en een fijne jaarwisseling alvast. Jij ook Esther, dankjewel. Q-Music. En dit is Stanley. Hey Luke, goedemorgen. Goedemorgen Stanley. Ik zit nu in de taxi. Ik ga nu naar huis van de nachtdienst. Later. Groetje Stanley. Groetjes Stanley. Groetje. Hoi, Later Stanley. Lekker bezig jongen. Lekker even de laatste nachtdienst van het jaar afgewerkt. En dit is Wendy. Wendy, hallo. Goedemorgen Lucky. We zijn er ook weer bij hoor. Ik wens jou een hele fijne laatste werkdag van het jaar. Dankjewel. En uh, nou, we gaan er wel doorheen komen met fout en nieuw, dus uh, fijne dag en een fijn uiteinde allemaal. Een fijn uiteinde, een fijne uiteinde, en dan gaan we zeker, we gaan zeker doorheen komen door deze dag met fout en nieuw. Maar we gaan nu wel ook even een klein beetje gas terugnemen en het even heel rustig aan doen. Nee natuurlijk niet. Wat denk jij nou? Een hele goede morgen. Q music bijna luistert. Fout en nieuw, de beste muziek. De hele dag door uit het foute uur met zometeen Elton John na Nakatomi. Sing. Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong, don't worry that it's not good enough for anyone else to hear, just sing, sing a song. Make it simple found Elton John, I'm still Standing. Ik was even niet dat oplet. opletten. <laughs> en ineens is hij klaar, een hele goeiemorgen. Foute nieuwe, wij naar luisteren. Elton John, die je dus hoorde, I'm still Standing. Ja, ik zat helemaal met mijn neus in de app Fuck Your Music. En er zitten zoveel leuke berichten in. Ik ga gewoon eens even een beetje erdoorheen spinnen. Stefan, goeiemorgen. Goedemorgen, Lucky. Goedemorgen, vriendje. Goedemorgen. drie keer Ja. Kans op die lolly! Laatste dagje! De laatste dagje bezorgd, man, ja! En, eh! Uh, Happy Lekker man! Fijne aanwisseling. Ja Dankjewel, vriend. En, uh, nogmaals. schaal erop. Houdoe. Houdoe, Stefan. En let een klein beetje op je stem. Probeer niet te veel over de muziek heen te schreeuwen. En wat heerlijk dat je zo hard de radio aan hebt staan op Q Music bij Fout en Nieuw. Uh, Dave, die is er ook nog bij. Dave, een hele goeiemorgen. Wat wil je? Goedemorgen, Q Music. Hey, goedemorgen. De laatste dagje de brullerbakjes liggen. Goed bezig. En dan... Happy New Year! Happy New Year, Happy Wednesday! Happy Wednesday! Dat zeg ik. Janneke die is er ook bij. Die doet een foto. Janneke, wat ben je lekker bezig? Een foto met daar een hele bakplaat vol met oliebollen met en zonder krent. Oei, oei, oei. ja, dan is iedereen vertegenwoordigd. Hier zijn mijn zelfgemaakte oliebollen in Nieuw-Zeeland. Groetjes, Janneke. Ja, daar, moet, daar lopen ze zo ver voor. Daar is het inmiddels alweer 3 januari volgens mij. Janneke, ik zou willen zeggen, een heel heel Happy New Year! Uh, de Wora die is erbij, die is aan het werken. Nicky die is erbij. En eens even kijken, ook Babs die laat nog van zich horen. Babs stuurt namelijk, kunnen jullie zo mijn vriend op de radio feliciteren? Zijn naam is Jens. Hij is 21 jaar geworden. Nou, ik zou zeggen, Jens bij deze van harte gefeliciteerd. Stay. You said Bij het is de allerlaatste dag van het jaar. Dat is uh, waarschijnlijk niks nieuws voor je. Het zou zomaar kunnen zijn dat je nu wakker schrikt en denkt... Hé, wat? Ja, het is vandaag de allerlaatste dag van het jaar 2025. En de app van Q-Music is gezelliger dan ooit. Dit is Demis. Hé, hey Luc. Goedemorgen, ouwe. Pikker hey. Een hele fijne jaarwisseling. Een goed begin van 2026... En dat het nog een mooier jaar mag worden voor Q-Music. Oh, wat lief. Heide groetjes, Ach, doei. Ja, dankjewel Demis. Ook voor jou een hele fijne jaarwisseling gewenst. Alco uh, ondertussen is hard aan het werk uh, voor ons allemaal... om het een beetje veiliger te houden. Ja, goeiemorgen Q-Music. Morgen. Wij zijn lekker aan het strooien, pas op. Het kan glad zijn. Ja. IJzel en dat soort dingen. IJzel en dat soort dingen. Dus pas op. Ja, we pas op. IJzel en dat soort dingen. En dan is er nog Petra. En Petra die, uh, gaat vandaag een hele, hele, hele mooie dag tegemoet met haar mannetje. Nou, om dan maar bij uh, Cupido te blijven. Ja. Liefde is voor de laatste ochtend dit jaar de kram doen samen met je mannetje. Ach. Fijne uitzending, Luc. En een goed uiteinde. Dank je ciao, ciao. wel, Petra. Ook voor jou een goed uiteinde. Fijne jaarwisseling.